Ik ben Jan Holderbeke en ik hou het creatieve lab open. Het lab dat op zoek gaat naar creatieve momenten van creatieve mensen. Ik ben onderweg naar Antwerpen, naar um, de lange gasthuisstraat in de regen. Voilà, ik sta voor het statige herenhuis waar Toetie Fratelli huist. Het theatergezelschap is dat van René de Klerk. Zij is de onsterfelijk geworden Moemoe van Genechten in Vlees en Bloed. Of recenter Oma van Cato in Beau Céjour. Maar voor mij blijft ze eigenlijk onlosmakelijk verbonden met de internationale nieuwe scène. Herinner u het Dieprode Strijdtheater uit de jaren 70 van vorige eeuw, waar toen ook haar broer Jan meevocht. Wij hadden een nogal bevlogen leraar Latijn en van hem mochten we Mistero Buffo meebrullen in de klas. Wie gaat er mee aan het werk? We hebben een scherpe zeis. Dat soort teksten. Ja, het moet gezegd, het is eigenlijk dezelfde geest die nog altijd door die Fratelli waait. Het sociaal artistieke project waar Renilde de Klerk al tien jaar lang kansarmen kansen geeft op de planken. En vandaag mogen wij samen bij haar langs. Dag mevrouw de Kleer. Jan Holderbeke van de VRT. Ah. Dat is duidelijk. Hè? Ja, het is voor de podcast dat ik hem overvallen. Dat ik met een microfoon in aanslag sta. Ah. Als het nergens. Oké. Okay. Ik dacht gewoon dat ik moest babbelen en dat dat niet werd opgenomen. Ik, ik, ik ken niks. Ik weet niet wat dat is, podcast. Die taxichauffeur heeft me daar allemaal al uitgelegd. Ik zeg, ik ben wat te laat. Ik ben hier voor een interview. Ik zeg, ik denk dat het iets met podcast is. Ah, oh, ja, ja. En die kinderen dat allemaal. Een muizenke, zo mooi. Oeh, een muis. Zit hij dat hier ook al? Oh, dat is wat jij zei. Ja, ja, ja, een muis. Hier gebeurt het dus. Hier uh, repeteren wij, hè? Allee, in het begin hè. Tegen einde moeten wij ook altijd iets zuur, want we kunnen er niet in. <lacht> we zijn met te veel. Het is te klein hè. Er zijn uh, muzikanten erbij en echt iedereen samen dan. Dan hebben we geen plek om te bewegen. We spelen in, in grote ja. zalen, niet op grote scènezinnen. Mm -hmm. Nu, wat ik, wat ik met u wil doen, is zo even een type dag, werkdag, doorlopen. En aan de hand daarvan zien wanneer u op goede ideeën komt, wanneer uw creativiteit gestimuleerd wordt en wanneer niet. Maar u lacht. Ja, ja, ja, ja. Waarom lach ik nu? Dat ik dat zo raar vind. Dat denkt. Soms is dat morgen, soms is zes middag, soms is dat niet. Soms is dat avond, soms is dat... Allee, ik weet niet of ik daar iets over kan zeggen. Ik zal het zo zeggen. Wanneer begint de dag voor jou? Wanneer sta je op? Aha, dat is een goede vraag. Door sta ik om negen uur op. Ja, Wat doe je dan? Ja, Opstaan en wassen. En, uh, afhankelijk of ik vrij snel ergens moet zijn. Uh, rappen als thee drinken en uh, naar daar waar ik moet zijn. Vertrekken, anders een beetje ontbijten, uh, het nieuws luisteren. En, uh, ik heb geen krant niet meer in mijn brievenbus. Vroeger las, las ik altijd de krant, maar goed, dat doe ik hier. Hier is bij Toetie Fratelli. En, uh, <laughs> ja, zo begint de dag. Fratelli, dat ligt wel heel erg aan mijn hart. Soms sta ik op en zit ik in de badkamer uh, half naakt al telefoons te doen... ...als er iets dringend aan de hand is... ...en als ik weet dat die persoon in kwestie waar ik naar bel... Uh, ...ook alleen maar zo vroeg te bereiken is... ...of alleen zo vroeg, dat is dan is dat meestal nog voor, voor negen uur of zo... Uh. ...ja, zo, zo, zo, dat gebeurt, maar, maar er komen s morgens wel... Alleen dat gebeurt in de, de, de avond ook wel voor het ...maar ja, dat is afhankelijk wat ik s'avonds doe... ...want ik ben veel aan het werken s'avonds... Maar in de ochtend wel veel, veel dingen op die, die er moeten gebeuren. Uh, zowel als ik, als ik mee stuk bezig ben. Uh, wat ik denk dat, dat, dat ik moet... Ja, wat er moet gebeuren. Of, eh, gewoon in, in, in het regisseren hier van de mensen. Of in de begeleiding. Allee, als ik hier werk, dat is mee, uh, uh, meestal met muziek. Dus heb ik met... ...de muzikale leiders sowieso te doen met de stemcoach... ...en de kostumieren en ik weet niet wat... ...dat soort dingen allemaal, dat, dat, dat gebeurt veel... ...dat, dat komt ineens... Allez, ...waarschijnlijk sluimert dat een hele tijd, hè... ...je bent aan het werken aan iets... ...dat is denk ik gelijk een schrijver of zo... En die, ...er zijn de momenten dat hij schrijft... Om, ...nu zit ik iets te zeggen wat ik eigenlijk niet, niet ken... ...niet echt ken en, maar uh, alleen dat beetje kleine dingen die ik soms wel eens schrijf, dan sluimert dat wel een hele tijd en dan ineens denkt: ah ja, dit moet ik nu echt wel opschrijven of zo. Ja. En zijn dat dingen die meestal komen als je alleen bent, of is dat als je met mensen bezig bent? Dat gebeurt ook uh, als we samen, als ik repeteer zo. Ik, ik, moet, ik ben een doener. Ik moet repeteren, ik moet het zien. En dan gebeurt er van alles ook in, in, in mijn verbeelding. Maar dikwijls is het, uh, als ik alleen ben, dat is als, ge, als het even rustig is, als alles even voorbij is, als je als kunt ontspannen en ik weet niet wat, en, en dan komt dat op. Ik kan dat in vakantie ook hebben en dan ben ik daar eigenlijk niet aan aan het denken, als ik even moet weg zijn om echt te rusten, want anders dan kom ik altijd naar hier of zo. En, en, uh, maar dan kan dat zo plots... Want dan ben ik echt helemaal iets anders aan het doen of zo, of aan het, aan het wandelen. Of, of. En ineens komt er iets op, want dan schrijf ik dat meestal op, omdat ik daar eigenlijk niet echt mee bezig ben. En ik denk, ik moet dat onthouden. En, uh. Maar er is geen moment in de dag, s morgens vroeg, s'avonds laat, of, of tussenin, dat je je creatiever voelt dan anderen. Ik, ik hou heel veel van, van de vooravond. Alleen veel mensen zeker. Dat is dat is een rustpunt maar ook, dat geeft ook creativiteit of zoiets ik uh, kan dat niet uitleggen ligt ja, ja, dat veranderd? ja, dat is dat dat is mooi, hè. dat is als je op vakantie als je buiten bent ook, dat zijn zo de schoon en die, die, dat, dat creëert ook ne, ne rust of zoiets dat geeft iets rustig maar ik denk dat je toch ook rust nodig hebt om creatief te zijn ik denk dat het daarmee is dat dat soms nachts ook Gebeurt. Of ja, dat er ideeën komen. He. Dat is niet zo. Ik ben daar niet aan het repeteren of zo, maar, maar dat er, dat er, om, omdat dat de rust geeft. Ja, ook weer. Dan ben ik er weer mee. mee ja, nu, deze keer niet met een schrijver, maar met schilders. Ik ben daar dikwijls jaloers op. Dat, dat, dat, dat, dat, Zich kunnen terugtrekken, alleen zijn en creëren en het niet goed vinden en het wegsmijten. En terugbeginnen en... Uh, maar dat, dat alleen zijn... Want dat heb ik ook wel soms. Ik, kan hier, ik ga hier soms zitten overdag, hè? Alleen, als, als ik moet over dat werk nadenken... Of over... Hè, als ik geen praktische dingen moet doen... Dan kom ik hier zitten. Of ik heb boven nog een klein kamertje. Voor als ik moet schrijven, want op die bureau... Er tegenover zitten de andere mensen... En er is altijd druk met telefoons en zo... En, uh, dat is niet altijd rustig genoeg. En na, na een repetitie kan ik, ik... Wij hebben hier natuurlijk een bar. En ik was gisteren nog aan het vertellen dat ik, ik soms... Want ik kan niet direct na een repetitie voep, naar huis in uw bed in ofzo. of zo. Ja, of soms gaan we nog wel iets drinken of zo. Maar ik kan hier op een en alleen soms zitten. kan ik echt een uur zitten en dat doet mij deugd. En dan, dan evalueer ik waarschijnlijk die repetitie ook... En en dat is dan die voorbereiding, naar van ja, dat moet. Ik zou daar nog iets moeten doen. Dat, dat we waarschijnlijk s'nachts of s ochtends wakker wordt of zo. Dat idee, goed of, of die gedachte. Sommigen gaan verder en gaan mediteren. Hè? En gaan zich echt ja. een half uur of langer afsluiten helemaal van de wereld. Dat, ik kan mij wel eens afsluiten maar niet, ik ga niet mediteren, ik ga niet in yoga uh, dingen model zitten of zo yeah. maar het is ook een vorm van mediteren natuurlijk, denk ik hm? wat, wat, wat ik ook nooit zou doen ik heb er wel eens over gedacht maar zo, zo, zo spannend is bij mij niet hey, je kunt zo in een klooster gaan ook hey? en, en om... nooit gedaan Nee. Maar denk dat dat misschien ook is om u te disciplineren of zo. Dat ge, als, als ik hard moet werken en ik, moet dan, uh, en ik ga beter niet s'avonds iets drinken na repetitie, weet ik veel, dat kan ik allemaal laten. Dus zijn misschien mensen die dat niet kunnen laten. <lacht> en daarvoor zich. Uh, eh, en om ook een beetje rustiger te zijn met de Bourgondische maaltijden of zo. Uh, en veel te schrijven of teksten te leren of. Uh, Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik weet niet of ik dat zou kunnen. Of dat ik, dat... ik wil dat eigenlijk ook niet, denk ik. Nee? Je sprak van discipline. Uh, je werkt met mensen die, die, die soms ja, wonden hebben in hun leven. Uh, van hen eis je zware discipline, hè? Absoluut. Dat is het eerste woord dat ze hier uh, horen na de omhelzing. Maar ik heb nu weer, weer, weer met, gisteren met een, een boel mensen ges, gesproken die willen komen meedoen en dat probeer ik helemaal uit te leggen In dat eerste woord is discipline, alleen op tijd zijn en discipline tussen zeven en negen of zeven en tien dat wordt er gewerkt en dat wordt er echt gewerkt dat dient alleen daarvoor het is niet dat we geen grappen maken dan en zo, dat, dat, we proberen ook vrolijk te zijn tegelijkertijd, maar dat is uh, ja, dat moet gedisciplineerd maar ja voor de mensen die wonden hebben, ik denk dat dat goed is. Maar dan heb ik weer de vraag, wie heeft er nu eigenlijk geen wonden? Eh? Daar zou ik een hele dag, denk ik, kunnen over praten. Dat ik vermoeden heb dat daar ook iets aan te doen is. Dat je soms uit dingen toch kunt uitgeraken. En dat vind ik een van de belangrijke dingen waarom ik dit werk doe. Of blijf doen. Het is niet zo gestart. Hè. Ik ben theatermens en ik wilde theater maken. In, in, in, door een toeval was dat met deze mensen. Maar dat heb ik erin ontdekt. Dat ik via die weg hen ook kan helpen. Of probeer te helpen. Maar je kunt een tegenslag hebben. in en zo in en zo. En, en, en gedronken. En ik weet niet wat. En, en, maar er zijn situaties waar je uit kunt geraken. Maar je moet er wel een beetje... Voor disciplineren dan, of zoiets. Voor uw eigen hè. Ik geloof daar uh, echt in. Dat sommige mensen ook in, in die armoesituatie dat er misschien toch een tikkeltje meer kansen aanwezig zijn dan, dan die ze grijpen. Nu spreek ik heel algemeen, hè. Dat is niet voor iedereen. En ik, ik, ik, en ik zal geen kansarmen blijven noemen of dingen. Of alleen, diegene die dat wil, want dat willen ze niet allemaal, hè. Dat je dat zegt. Uh, Heb je er moeite mee dat je soms moeder Teresa genoemd wordt? Uh, absoluut, maar ze doen dat al niet veel meer. Ik, ik wil niet dat er over een missie gepraat wordt. Ik zeg dat altijd. Ik, ik vind dat vervelende woorden. En zo. Nee, dat, dit is mijn leven. En ik leef met deze mensen. En als ik gewoon sociale werkster zou zijn... Dat zou ik niet kunnen, denk ik. Ik zou dat niet volhouden. Ik moet dat theater erbij hebben. Nu is dat gelukkig een gebeuren dat goed is eigenlijk... Dat kan therapeutisch werken, ik doe het echt niet daarvoor. Maar dat is wel, je bent met iets bezig, je bent met inhoud ook bezig, met vertellingen en, en, en, en met, met, met, met, met verhoudingen tussen mensen en dingen. En, en dan nog eens met verhoudingen tussen mensen die dat spelen en zo. Hè, juist had ik het over het toneelstuk, maar... Dus je bent eigenlijk heel de hele tijd bezig over het leven. Over het leven, hoe dat, dat in mekaar zit in bepaalde situaties en wat dat met me doet en, dus en binnen dat gegeven kan ik wel denk ik wel dat ik al eens mensen helpen zou je maar ik ben geen uh, moeder Teresa of pater Damiaan of zoiets. <laughs> Doe eens op dat je zingt of zingtjes. In al die dagen. Zie je dat je niet wat gaat weer naging om te gaan doen. Ja. Dat is hier, Niet, dichterbij. Niet doen, hè. Dat is toch zo, is zo, zo in, in een kramp, hè. Ja. En jij mag mooi, mooi daar staan. Allee, als studeren. En jij? Het ding is, ik moet hier een heel stuk lager zien. zitten. Dus die, ja, maar, lager. Lust er niks nice, nee, nice, uh, dus naar Hij is om je iedereen ah, ja. aan te uh, Iets helemaal anders. Hoe neem je moeilijke beslissingen? Hoe? Dat is een moeilijke vraag, <laughs> Ik weet niet goed wat ik daar moet op antwoorden. Stel, je moet, je moet een nieuwe richting uit met Toetie Fratelli, of, of je moet beslissen over samenwerking, of, of een groot tv-project aan of niet aannemen. Lang nadenken, hè. En <laughs> bij Fratelli heb ik soms, soms wel iemand, Ilse die is nu, nu even voor een paar maanden niet, die is er even tussenuit. Waar ik toch zeker voor praktische dingen, daar ga ik dan wel mee spreken. Artistiek Doe ik dat ook wel, maar met iemand dan. Dat hangt er vanaf over wat het gaat. Met fratelli, als, als ik daar snel iets moet beslissen. Algemener, als ik er echt niet uitkom, dan uh, probeer ik wel mijn broer of zo eens te bereiken. Van, uh. Al is maar om te kunnen uitlullen, want een beslissing moet je meestal toch zelf nemen. Hè? En het hoeft niet over toneel te gaan om bij je broer te raden te gaan. Nee, nee, nee, nee. Dat, dat, dat is voor, voor uh, andere dingen ook, ja, ja. Dat is raar, ga ik sneller doen dan bij mijn zussen. Wij zitten van leeftijd ook dicht bij elkaar en, en, uh, en doordat wij hetzelfde werk zijn gaan doen ook, denk ik. Stel dat je iets aan jezelf kan veranderen, wat zou dat zijn? Ik, ik, uh, ik... Maar ik weet, dat, is niet, dat is niet iets veranderen. Ik, ik had uh, eigenlijk veel vroeger kunnen ontdekken, denk ik, bij mezelf dat ik wel talenten heb als ik dat woord dan kan gebruiken. het is zo'n beetje een dubbel woord. In de jaren tachtig sneller naar tv gestapt? Dat is nog iets anders. Ik ben geen... Ik hou niet van dat woord carrière. En ik weet niet wat, Ik ben zo niet, niet iemand die overal gaat zoeken. Dat heb ik op mij laten afkomen. En dat gebeurde toen ik, Ja, natuurlijk. Dat zou prettig geweest zijn. Ik wist dat, dat ik daar talent had. Maar ook talent om te regisseren en zo om zelf dingen in, in, in handen te nemen. En daar had ik vroeger kunnen aan beginnen. Heb je daar veel spijt van? Nee, nee want ik heb goed, goed gewerkt. En zo. Het is oh, zo later dan, dan. Het is soms meer door de andere mensen dat zeggen, dat je daar begint te denken. Of zo. Hé, wat is dat nu? Ineens worden bekend, maar omdat je op de televisie is geweest... En ik heb zoveel werk gedaan vroeger en mooie, mooie dingen, maar dat een boel collega's nu weten. Ik heb een tijd bij een gast, uh, hij is ondertussen ook al overleden, uh, bij Jochem, die had een fabriekje in de buurt van Eindhoven en dat was, hij begon die theater te maken. die verbouwde heel die fabriek voor, voor elk stuk. En dat speelde we aan Tsjechof. en hij wou... Uh, allee, vooral Tsjechof was en die wou, die wou eigenlijk niet dat Amsterdam daar naartoe kwam in die pers. En zo. Allee, dat was in Nederland. Hè. En, en, uh, dus dat was eigenlijk heel regionaal en voor de mensen die het wisten. Maar dat was mooi wat dat wij daar deden. Dat was zo mooi en ik vond dat zo aangenaam. En, en zo die, die Tsjechof ontdekken, bijvoorbeeld. Dat is een voorbeeldje. Ik heb veel mooie dingen. Ik heb ook wel wat tegen. Ik heb zwarte sneeuw gezien en na he, de internationale nieuwszijden zonder werk zitten en dat niet doorgeraken. En mee. Een, een, een klein kind dat ook wel wat verandert in uw leven, alleen al in dat soort werk wat wij doen. He, dat zijn behoorlijk onregelmatige uren en zo. He. Dat heb ik ook meegemaakt. Maar maar ik heb geen spijt of zo, nee, nee, van dingen. Er zijn ook veel ongelukkige dingen gebeurd. Mijn, mijn, mijn, mijn, een van mijn broers is veel te jong gestorven. En, Dirk. En dat, dat is zo tristisch, dat is zo ingrijpend in, in uw leven. En, en oké, okay, je leert daarmee leven, maar dat is... En al die verhalen van, je er veel van en ik weet niet, ik oh, vind dat allemaal een beetje flauwekul. Dat is gewoon niet, niet, niet, niet aangenaam. Dat is niet, uh, ik zou daar nu, hey, door die vraag die je stelt, ik zou de telefoon willen kunnen pakken naar Dirk ook van dat wat ik trouwens soms doe. Je belt naar je overleden broer. Allee, bellen. Bellen niet, maar ik... ik uh, ik, ik babbel er soms niet eens mee van. En dat heb ik nu, want we hebben wat problemen gehad met een met drie stuivers. Op, niet artistiek, wij waren niet heel goed bezig. Maar dan uh, babbel ik wel eens zo. Maar, allez, zo dat is zo spor sporadisch. Zo, wat zou jij nu doen? En, ja, zo echt. Maar met de doden heb ik dat altijd gehad. We hebben ook zo in onze jeugdjaren, dus rond Dirk waren er. Ineens was, was dat het ene sterfgeval nou het heeft echt ook te lang geduurd bij ons. Allemaal jonge mensen ook in en, en dat is heavy, zie. dat is behoorlijk heavy. Daarmee dat, als er nu iets, dat dat zo pakt ook omdat je voelt dat je voelt dat fysiek ook dat de, nu, terwijl dat ik het zeg ook. He. <lacht> En heb je uit dat rijke leven tot nu toe een levensmotto gepuurd? Uh, ja, men kent het al, denk ik. Omdat ik het wel meer gebruik in de kranten. En, of allez, als ze zoiets vragen... Uh, dat, dat komt altijd terug. Ik heb dat titel van een voorstelling bij ons ook al eens gevraagd, voor onze mensen. Maar het komt eigenlijk van... Ik ken het via Dirk door mijn overleden broer, omdat hij het vroeger gebruikte in een programma dat hem regisseerde in, in, in uh, wat nu het toneelhuis is, in de alleen in de Kagenesse en dat is als ik niet aan mezelf denk wie zal er dan aan mij denken als ik alleen maar aan mezelf denk waarom besta ik dan? en ik vind dat een onwaarschijnlijk helder Helder, helder uh, heldere gedachten. En die u kan helpen zo.